Mark Visser met het NOS-journaal. De Maratoucet heeft nog zes militairen aangehouden... op verdenking van vrijheidsberoving en mishandeling van een vrouwelijke collega. Gisteren werden in de zaak al drie militairen van de kazerne in Oorschot opgepakt. Onder de nieuwe verdachten zijn ook twee leidinggevende van de 18-jarige vrouw. Ze zouden niet hebben ingegrepen, terwijl ze wel op de hoogte waren. De vrouwelijke militair zegt dat ze sinds september vorig jaar... door meerdere collega's is lastiggevallen met pesterijen. De Maratoucet en het OM onderzoeken de zaak. Portugal heeft met twee staatsleningen ongeveer een miljard euro opgehaald. Maar de rente die het land moet betalen is veel hoger dan bij vergelijkbare leningen vorige maand. Toen werden nog percentages van 3 en 4 gehaald voor 6 en 12 maandse leningen. Nu is dat opgelopen tot ruim 5 en bijna 6 procent. In de financiële wereld wordt verwacht dat Portugal binnenkort een beroep moet doen op het Europese steunfonds. Eerder moesten Griekenland en Ierland bij Europa aankloppen voor financiële steun. In de financiële wereld wordt verwacht dat Portugal op korte termijn 80 miljard euro nodig heeft. De politie heeft een man vrijgelaten die was opgepakt vanwege een schietpartij in Alphen aan de Rijn afgelopen zaterdag. Het onderzoek bleek dat de 37-jarige Rotterdammer niets met de zaak te maken heeft. Bij de schietpartij kwamen twee mannen om het leven en raakten twee anderen gewond. De vier kwamen uit Limburg. Twee van hen, een Nederlander en een Bulgaar, overleden na de schietpartij aan hun verwondingen... De andere twee, ook een Nederlander en een Bulgaar, liggen nog in het ziekenhuis. De politie denkt dat de schietpartij zich afspeelde in het criminele circuit. Het weer in het noorden veel bewolking, in het zuiden opklaringen die zich langzaam naar het noorden uitbreiden. Het is een graad of 18 en dan morgen, dan trekken de wolkenvelden over het land, afgewisseld door een zonnige perioden. En het wordt dan 10 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 My Heart. Ja, zo af en toe draaien we er ook lekker een singeltje tussendoor. Dat moet gewoon kunnen, vind ik. Dit was Irma Franklin trouwens. Het nummer is ook bekend van Janis Joplin, maar ik moet eerlijk zeggen ik deze mooier vind. Uh, Irma Franklin was het uh, niet zo bekende zusje van Rita Franklin. Uh, Ze heeft ook maar één hit gehad, geloof ik. Het goed en dat was dit prachtige Piece of My Heart. En ik moet altijd weer aan... Uh, als ik dit nummer hoor, moet ik altijd weer denken aan uh, onze oude drumster, aan Beppi. Want die kon dit, dit ook fantastisch mooi zingen. Ja. En, uh, heeft is ook in de tijd een keer opgenomen uh, Toen met de CD van de Soulful Blues, quality En uh, toen heeft uh, Bep dit nummer ook gezongen En die kon dat ook zo mooi Ah, oh, heerlijk Maar ze was drummer ze, Ja, maar ze, had een <laughs> fantastische, ze had ook een fantastische zangstem Oké okay. ja, ja. Bep het zusje van Shirley, weet je wel Shirley Sweris uh, ze, had een, uh, maar die, ze heeft ook een fantastische zangstem Het is eigenlijk jammer dat ze nooit meer wat doet Vind ik wel jammer Eigenlijk. Goed, Peace of My Heart was dit. Van Irma Franklin, het zusje van Rita. We gaan verder met Jethro Tool. Jethro Tool van de LP uh, The Benefit. Uit 1970, een van de eerdere LP's. Ik geloof tweede of derde LP van Jethro Tool. En uh, ja, het blijft natuurlijk allemaal hele aparte muziek. Het is niet muziek voor een groot publiek, denk ik. Maar hoewel Jethro Toel nog steeds actief is... En, uh, en er ook toch wel een, een trouwe schare fans uh, voor zijn, voor zijn uh, hele aparte muziek. Een mix van, ja je kan zeggen van blues, van progressieve rock. Maar er zitten uh, vooral ook heel veel, uh, vaak heel veel Keltische invloeden uh, zitten erin. En uh, ja, het aparte is natuurlijk dat Ian Anderson, de man die de frontman van Jazz Atul, mag je wel zeggen. eigenlijk alleen maar akoestische instrumenten speelt. Zijn band om hem heen uh, die maakte wat meer herrie. Maar uh, hij speelde alleen maar akoestische instrumenten. Zoals natuurlijk de dwarsfluit en de akoestische gitaar. Hij heeft er zelf over gezegd: Ik ben eigenlijk wel voorbestemd uh, om zelf akoestische muziek te maken. maar ik had altijd wat luidruchtige vrienden. Nou vind ik, wel, vind ik wel een leuke uitspraak uh, We gaan een nummer draaien En To Cry You A Song Is dat nummer wat wij draaien Van deze LP Benefit Hier is Jethro Tool. Song Jethro Tool, Ja, ik kan me best voorstellen dat er sommige mensen zijn van, nou ja, oké, okay, je moet dat? Maar uh, ja, nou ja, in dit programma is er nog helemaal alles mogelijk. Dat is zo leuk van dit programma ook. Dat allerlei soorten muziek aan bod komen. Jethro Tool, dus van het album uh, Benefit. En dat nummer dat heet uh, Cry You A Song. Um, nou, mijn eigen bandje dan maar weer. wat ik zeg dat omdat ik jarig ben vandaag, mag ik gewoon ook wel iets van mezelf draaien. Dat vind ik wel eens leuk moet toch kunnen, hè? ondanks de protesten van Maurice, maar uh, maakt niet uit ik doe het lekker toch um, volgende stuk, wat wij van die plaat gaan draaien dames en heren, dat is geschreven door Dick Jongman en um, dat is een van mijn uh, persoonlijke favorieten van, uh, van deze plaat ik vind het zo'n heerlijk nummer um, het is, uh, zei ik al dus geschreven door Dick Jongman, hij zingt het ook uh, samen met uh, ons allemaal natuurlijk, en nu het nummer heet If We Only Could Be One B1, een uh, stuk geschreven door uh, Dick Jongman, onze toenmalige uh, gitarist. Verder speelde ook nog mee op toetsen Jan-Peter Bast, uh, toen nog een leerling van me. En uh, nou, hij zat toen al op het conservatorium. En uh, hij, uh, die, ja, dat is nu een van de toonaangevende toetsenisten in, uh, in Nederland. Hij werkt onder andere met T Lau en zo, met dat soort mensen of en uh, ja, je ziet hem uh, vaak bij bandjes wel mee, uh, meespelen. Uh, hij heeft ook onder andere gespeeld in City to City. Dat uh, kan je misschien The Road Ahead bijvoorbeeld. Hè, van die hit. Daar uh, zat hij toen ook bij. Goed, dat was hem. Uh, If We Only Could Be One, opgenomen 1986. Precies 25 jaar geleden volgende week. Dat uh, realiseerde ik me later pas. Nou, dan neem ik hem volgende week weer mee. <laughs> Doe de nummers die je niet wil draaien ervan. Ja, bijvoorbeeld. Ja, zou kunnen. Uh, goed, we gaan door met Ricky Lee Jones... ...van de eerste LP uit 1979. Uh, uh, ja, laat ik het nou goed zeggen. 1979, uh, ze won met die plaat gelijk ook een Granny Award... En uh, haar naam was gelijk gevestigd. Ze heeft ook met uh, veel bekende mensen wel gewerkt. Zoals Dr. John bijvoorbeeld. En met Randy Newman heeft ze ook wat dingen gedaan. Ook als, als gastmuzikanten. Uh, uh, Michael McDonald heeft onder andere ook mee uh, gewerkt. En, en uh, Leo Kotke. En Leo Kotke. Ja, nou ik weet even niet wie Leo Kotke is. Wel een bekende naam, maar... Ik weet zo gauw. Even niet, kan, ik kan daar nou even niet iets... Uh, iets uh, nee Ik ook niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Uh, <laughs> Goed. En met Dr. John heeft ze onder andere samengewerkt op het album In a Sentimental Mood. En daar hebben zij samen het uh, liedje Making Whoopie <laughs> uh, gezongen. Ja. ja, Making Whoopie. Ja, klopt. Nou ja. Dat is zo'n ja, prachtige Amerikaanse titel, hè. Making uh, Whoopie. Nou, dan weet iedereen wel wat er aan de hand is. Maak een wippie. Nou, oké. Okay. Ricky Lee Jones gaan we dus draaien. En het nummer wat we van haar eerste LP draaien heet Youngblood. Just, Ricky Lee Jones en Youngblood heette dat nummer een prachtig eigen stuk van haar. Lekker swingend. En uh, ja, een uh, fantastische vrouw die gewoon toch heel veel mooie instrumenten kon spelen. Nou, uh, je weet het, hè? We gaan. Uh, ja, het is iets te vroeg, maar. Nou ja, ik. The denk the rolling Stones. Uh, juist. Dat wou ik zeggen. Wou je nog wat zeggen? Nee, ga, ga je gerust je gang. Ja? The Rolling Stones. de Beatles. Ro the Rolling Stones. Stone. <laughs> De, Beatles. Beatles. De, de Confrontatie, confrontatie. Ja u weet wat we gaan doen De Confrontatie Beatles tegenover de Stones de Hoekse kabeljauwse twisten En zo Je kent het allemaal wel Eh uh, maar uh, wel, de, wel leuk natuurlijk, uh, we proberen ik probeer steeds om twee LP's uit een ongeveer gelijke periode uh, naast elkaar te zetten, dat is natuurlijk nooit helemaal mogelijk, omdat de Stones nog eenmaal later zijn begonnen dan uh, de Beatles, de Beatles' eerste plaat was 1962 en die van de Stones 1964 dus er zit nogal wat uh, zit nogal een tijdverschil tussen, en vooral in het begin uh, hebben de Stones natuurlijk uh, braaf meegedaan aan de trends en zo en uh, gingen de, de Beatles dus ook wel een beetje achterna eigenlijk. Ehm... Uh... De LP die we vandaag gaan doen, waar we de komende weken de dus stukken van gaan draaien. Gaan we dus Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band zetten tegenover Their Satanic Majesty's Request? Ja! Uh, een plaats die uh, volgens vele Stones fans een grote mislukking was. En voor andere mensen vonden het nou net weer het hoogtepunt. Nou ja, zoals je hem net ziet, dat is uh, natuurlijk smaak Maar we gaan natuurlijk beginnen met Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Een uh, sensationele LP die in, uh, nog steeds wordt beschouwd. Als het hoogtepunt uit het, uh, uit het werk van de Beatles. Uitgekomen in juni 1967. En ik weet nog dat ik voor de eerste tracks hoorde op Radio London. Dat was zo'n zo lekker krakend Engels piratenschip. En daar hoorden we voor het eerst uh, de, de eerste tracks van, van dit album. Ik dacht dat het 22 juni was of zo. dat hij dat uitkwam. En uh, ja, iedereen stond versteld. Want uh, er was natuurlijk al een trend gezet. bij de heren uh, uh, Fab voor want ze waren natuurlijk al aardig bezig met een beetje veel experimenteren. Nou, Sergeant Pepper was wat dat betreft natuurlijk het hoogtepunt. Er werd er min of meer aangekondigd door de single die ervoor kwam. Maar er niet opstaat. Penny Lane Strawberry Fields Forever. Daar bleek al een beetje uit natuurlijk. Welke kant het zou opgaan. Gewoon... Lekker geproduceerde muziek met heel veel leuke invloeden erop. En Paul McCartney kwam met het idee: uh, Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. Het soort doorlopend verhaal, een soort doorlopende show van een band. Niet de Beatles, maar een band. Zo wilden ze dat voorstellen. En die band heette dus Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. Nou, en daarvan gaan we natuurlijk nummer 1 en nummer 2. Want dat loopt aan elkaar door. de dus is zonde om dat weg te draaien. Dus we draaien 1 en 2 achter elkaar op Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Met With a Little Help From My Friends. Hier zijn de Beatles. Sang out a tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out a key. Oh, I get by with a little help from my friends. Mm, I get high with a little help from my friends. Mm, gonna try with a little help from my friends. My friend, with a little help From my friend Ja ja, Sergeant Peppers Het legendarische album van uh, de Beatles uh, Is aan de beurt We hebben hem uh, volgens mij al eens een keer eerder uh, In de uitzending gehad, dat uh, Paul Bakker de gast was ja. Ja. Maar goed, we, daar komt hij dus nu weer. We kunnen er niks aan doen. With a little help from my friends and Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band aan elkaar gekoppeld. En uh, Ringo Starr zong het. En werd dus uh, op deze plaats Billy Shears genoemd. Jawel, Billy Shears. Um, de Stones kwamen met een antwoord. En er staat hier dat het in 1967 was. Maar volgens mij is dat niet zo. Want op de plaat zelf staat 1968. Dus, wie heeft er gelijk? Um, ja, de Stoos die kwamen dus met een, uh, een, probeerden met een antwoord te komen op uh, Sergeant Pepper. En het was uh, toen natuurlijk wel een beetje in de tijd van de psychedelica. En de Stones gingen daar aardig wat verder in dan uh, de Beatles. En dat werd nu lang niet door iedereen uh, gewaardeerd. De leden van de band van de Stones die ze experimenteren met heroïne en andere genotsmiddelen, uh, zeiden de blues en de rock roll tijdelijk van wel en maakten uh, hun eerste tevens laatste psychedelische album. Het album wordt vaak genoemd als het antwoord van de Stones op Sgt. Pepper van de Beatles. Maar die klasse heeft het, uh, heeft het nooit, nooit, nooit, nooit, nooit behaald. Stonden er er wel een paar hele sterke nummers op trouwens. En die gaat u natuurlijk ook wel horen. Uh, maar het uitstepje wordt lang, lang niet door alle fans gewaardeerd. Uh, er kwam één hitsingle van het album af en dat was het bekende Cheese Rainbow. Een van de sterkste nummers van de plaat trouwens. Gekoppeld aan uh, 2000 Light Years from Home. En het bevat ook het, composi het Compositiedebuut van Bill Wyman in Another Land. Wat hij dan ook zelf zingt. Wat daarvoor nog nooit was voorgekomen. Ehm. Uh, uh, iedereen, uh, de, het is wel het slecht, een van de slechtst verkochte albums van de Stones trouwens, want het werd niet zo goed ontvangen als uh, andere uh, platen. En uh, toen, uh, ze zijn ook na dit album gelijk weer teruggegaan naar de rock roll. Ze kwamen weer met Jumping Jack Flash als single en uh, volgens mij Baggers Benkei als uh, volgende plaat. Uh, maar goed, we zijn nu bezig dus met der uh, Satanic, uh, satanic Majesties Request. En of je het mooi vindt of niet. Nou ja, we zijn gewoon met de confrontatie bezig. En we gaan het draaien. Sing this uh, all together, heet het eerste liedje wat we van draaien. Dat zijn de Rolling Stones. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. The De Confrontatie door. Uh, Mick Jagger zang en uh, slagwerk natuurlijk de percussie dus. Keith Richards ele elektrische gitaar bas uh, achtergrondzang en akoestische gitaar Brian Jones, orgel melotron, blokfluit, hakkenbord concertharp en uh, achtergrondzang en ook slagwerk. Charlie Watts, drums en slagwerk. Bill Wyman, bas zang, achtergrondzang en slagwerk. En verder als uh, gastartiesten deden hiermee uh, Nicky Hopkins op piano en orgel en uh, uh, Clavensymbool, harpsjekoord. Ronnie Lane van de Small Faces deed achtergrondzang. Steve Marriott van de Small Faces doet ook mee op deze plaat, achtergrondzang en doet ook iets op akoestische gitaar. Eddie Kramer doet mee op slagwerk. Anita Pallenberg, de toenmalige vriendin van Keith Richards, die zingt zelfs ook mee. John Lennon doet er ook nog wel mee. Ja, echt waar. John Lennon doet er ook mee en Paul McCartney ook. Dus dat is wel leuk. Dat was eh, waarschijnlijk bij dit nummer. Dus Lennon en McCartney deden dus gewoon mee op deze plaat. Van de heren Rolling Stones. De Satanic Majesty's Request. Nou, de volgende weken gaat u er meer van horen. We gaan eh, terug naar eh, Jethro Tool. We gaan weer door in onze cyclus, dames en heren. En um, daarvan draaien we nummer, het nummer Society. You're a woman. Hier is Jethro Tool. his shoes aren't clean painted them A Straight-laced promise And not the pathetic lie Tie me down with your ribbons And suck when I ask you why Your Sunday paper voice cries kiss you Een echte LP is, kraak lekker En dat hoort ook zo Zo'n zo liedje hoort eigenlijk zo'n zo houtvuurtje erachter Zo'n haatvuurtje. dat hoort gewoon Sosity, you're a woman Jethro Tool van de Van de LP uh, Benefit, zo uit 1970 om precies te zijn We gaan door met, ja, met uh, Die andere LP die, uh, Van mezelf dus En uh, daarvan draai ik weer een eigen liedje er staan natuurlijk ook covers op. Maar ik draag gewoon een eigen liedje. Er staat hier eentje keihard te bellen. Hoe laat? Ik uh, weet ik veel. Oké. Okay. Dan gaan we nummer draaien. Dat, uh, dat is geschreven is, dat is uh, door mezelf. En door Dick Jongman samen. En het nummer dat heet. I saw you there with my best friend. Wacht, wacht even Bas. Eentel. Ja. Eentel. Bas. Kom nou. Wat zei je Wat? Wat zei je? Ik zei, I saw you there with my best friend. Nummer 2 van kant 2. Moet hij dat er nog op gaan zitten? Staat hij gewoon te bellen? Dan wordt er daar... toch <laughs> helemaal gek. Voordat voor moeten die telefoons uit. er Rek van, telefoons uit. Leg me die dingen. Ja, hè? vindt u niet? Ja. ja nee, okay. Nou, kan hij nou eindelijk eens een keer? Ja! I saw you there with my best friend. Couldn't believe my eyes. Must this? Ondanks 25 jaar geleden is dat we, dit, uh, dat we dit opgenomen hebben. Maar ik vind het toch te gek om het weer eens terug te horen. En ik uh, gaan toen maar weer een aantal van de nummers op het repertoire zetten denk ik. Ik vind het wel wat. I saw you there with my best friend. De tekst uh, uh, is een beetje ook uh, het werk van Doreen Thewissen. Uh, dat moet ik eerlijk zeggen. De ondanks dat haar naam er niet onder staat vermeld. Maar zij heeft mij, omdat zij toen uh, wel aardig wat beter in Engels was dan ik. Uh, heeft ze me aardig wat geholpen met uh, het goed formuleren van goed formuleren van de tekst. En zo. Dus uh, Doreen heeft daar ook uh, wel degelijk een, haar steentje aan bijgedragen. Dat bij deze dus even vermeld. Um, we gaan verder met Ricky Lee Jones. Van die eerste LP in 1979. Waar zij een Grammy Award voor heeft uh, gewonnen. En daarvan draaien we het nummer dat uh, uh, wel een grote hit werd. Haar eerste grote hit uit 1979. En dat nummer dat heet Chuck Ease in Love. En hier komt het. Oh, <laughs> Love van uh, Ricky Lee Jones Nou we zijn alweer bijna aan het eind En ik ga toch nog een stukje van mezelf draaien Omdat ik dat zo mooi vind en ik wil u dat graag Laten horen, het is een nummer van uh, Jimmy Cliff uh, Ik zing het samen met Doreen Thewers, uh, een prachtig duet Hebben wij ervan gemaakt, ons eigen arrangement We hebben er gewoon zelf weer een bewerking van gemaakt Maar ik blijf het een, een heerlijk nummer Vinden en uh, hieron hoort u ook nog eens even de prachtige stem van Dorien. We gaan er zo uit. Uh, bedankt voor het luisteren alvast. Ik weet niet of het er nog tijd over is om dat straks te doen. Dus doe ik het nu maar vast. En uh, zeg, nou zeg ik tot volgende week dan maar weer. Ja, ik denk dat dag. er nog wel tijd is over. Oké, okay, nou oké. Okay. We gaan in ieder geval luisteren naar uh, Many Rivers to Cross. Oké. Okay. It's duet time, ladies and gentlemen. It's bellet time right now. <tied> to Cross. Joe Cocker maakte er onder andere een prachtige versie van. En dit was onze eigen versie van het prachtige liedje Many Rivers to Cross. We zijn eruit. We zijn klaar. Ja, bijna. Ja, we zijn bijna klaar. Dus we gaan afscheid nemen. We gaan uh, u een uh, fijne dag wensen. Wij gaan de crew geven. We gaan een borrel drinken. Ja, want jij bent uh, nog steeds jarig hè? Ja, ik ben nog steeds jarig. Ja. Het is vreselijk allemaal. Dus uh, daar moet op gedronken worden, ja, dus zeggen we dat al altijd. Oh, oh. En dat gaan we ook doen. Ja, dat gaan we doen hoor. Oh, ja, dus uh, Rob, als je ja, ja, ja, zit te luisteren, zit, alvast ja, een secje klaar voor ja, mij en een secje voor Ruud. Ja, en, ja, dan, ja, dan, zet maar van klaar hoor. We komen Drie keer struikelen en we zijn er. Ja. Nou, Ruud, uh, dankjewel. Mocht... Ik uh, zie jou volgende week weer. Doei. Ja, nou, nou, nog niet zo snel. Oh, niet zo snel. <laughs> maar nu ik ga maar ik maar eens. Nee, oh, ik zeg doei. Ja, tot zover. ja, we vangen nog heel veel door. Nee, zeg het, zeg het, zeg het. Ik nee, kan niet meer, ik kan niet meer. Zeg het. Nee, nee doe ik volgende week wel. Oké. Okay. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.